Vijf uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. De Griekse overgangsregering beëdigd. Van Bijsterveld wil uitleg over incident op school Nieuwegijn. Een lichaam gevonden bij zoektocht naar Farida Zargar. In Griekenland zijn de ministers van de nieuwe overgangsregering beëdigd. Het kabinet staat onder leiding van de interim premier Papademos... die het overneemt van Papandreou. Zoals verwacht blijft Venizelos aan als minister van Financiën. De leden van het nieuwe kabinet komen uit de Socialistische PASOK-partij, de Conservatieve Oppositiepartij en uit een kleinere rechtse partij. De voornaamste taak van de overgangsregering... is het doorvoeren van de bezuinigingsplannen. De verwachting is dat er in februari of in maart...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 proces tegen Breivik begint op 10 april. Het presentatieduo van het televisieprogramma Mythbusters krijgt een Nederlands eredoctoraat. De Universiteit Twente geeft Adam Savage en Jamie Hyneman het doctoraat voor de popularisering van de wetenschappen technologie in het tv-programma op Discovery Channel. In elke uitzending bevestigen of ontkrachten Savage en Hyneman theorieën, legenden en mythen.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 ANDB Verkeersinformatie. Het is een hele gemiddelde avondspits. Er staan er 40, 40 files bij elkaar, 140 kilometer. Wat opvalt is de wat langere file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Er staat tussen Knoop en lunetten en Maarsbergen, 9 kilometer. Het is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen aan het verzuim van uw medewerkers? Dan is dit een belangrijk moment.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 Een hele goede middag. rondje langs de probleemlanden, Italië en Griekenland. We maken de balans op ook van de beursweek. Maar ook, dan hebben we aandacht voor het huwelijk van Jan Smit. Maar eerst de politie die een leraar oppakt. U hoorde het al in het nieuws ophef over een middelbare school in Nieuwegein... waar een adjunct-directeur een paar uur vast zat omdat hij een leerling de klas heeft uitgezet. Vervolgens deed de leerling aangifte van mishandeling. De school staat volledig achter de leraar. Hij zou volgens het schoolprotocol hebben gehandeld. En alleen nu de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld. Mevrouw van Bijsterveld, uh, wat vindt u ervan? Uh, ik vind het een uh, verontrustende situatie... En dat is ook de reden dat ik direct contact heb laten zoeken met de school... om gewoon meer zicht te krijgen van wat is er gebeurd. Uh, want uh, ja, een directeur opsluiten is een zeer ingrijpende stap. Ja, En het is niet alleen opsluiten. Hij is ook met, uh, laat maar zeggen, sirenes, met de politiewagen van school opgehaald. Oké, okay, nou, uh, dat was mij nog niet bekend. Uh, maar dat maakt voor mij duidelijk dat ik dus heel precies wil weten... en dat is ook uh, de opdracht voor de komende dagen... Uh, hoe er is gehandeld door de school, de politie, ouders en de leerlingen... in deze kwestie. Uh, en uh, ja, ik gewoon eerst die zaken goed uitgezocht uh, wil hebben... Uh, en niet vooruit wil lopen op de uitkomsten uh, daarvan... Uh, maar eerst helder wil hebben hoe het precies is verlopen. Nou, gaat u dan ook kijken naar dat protocol? Want er wordt door de school gezegd van... we hebben ons aan het protocol gehouden. Nou, Dat zal een van de onderdelen zijn die de school natuurlijk zelf ook uitzoekt. Ik begrijp dat men maandag spreekt met een aantal uh, partijen uh, die betrokken zijn... Uh, en dan levert het voor mij ook meer helderheid op wat er precies gebeurd is. Maar omdat ik het een verontrustende situatie vind... en heel ingrijpend vind wat er gebeurd is met de adjunct-directeur... wil ik gewoon echt uh, heel helder hebben wat er precies gebeurd is. Ja, de grote vraag is natuurlijk, maar waarschijnlijk ook voor u... Uh, staat het voor meer? Nou ja, ik kan niet zomaar zeggen of dat nou per se voor meer staat. Maar voor mij als minister is het natuurlijk heel belangrijk dat een school gewoon goed onderwijs kan geven. Uh, en in staat is uh, ook uh, elke dag opnieuw dat op een goede manier te doen. Uh, en uh, hier is natuurlijk toch iets gebeurd waarvan ik gewoon wil weten... wat is er precies gebeurd? En uh, hoe heeft een ieder die daarbij betrokken is gehandeld? Nou, voordat ik kan zeggen dat er, uh, wat ik daarvan vind... wil ik gewoon eerst goed op de hoogte zijn uh, van de situatie... Uh, en uh, ook goed uh, de achtergronden erachter in deels hebben. Ja, want waar de vakmonden bijvoorbeeld ook erg bang voor zijn... is dat dit een soort uitstraling heeft, hè? Gewoon, gewoon landelijk uh, gezien... waardoor het uh, gezag van leraren verder wordt aangetast... Uh, uh, dat is ook de reden dat ik het belangrijk vind om er als minister heel goed te weten wat hier gebeurd is. Uh, dat is ook de reden dat ik het nu ook goed in beeld laat brengen uh, en ook direct contact heb gezocht met de school. Want nogmaals, uh, ik vind het heel ingrijpend uh, dat een adjunct-directeur uh, uh, uh, ja, opgepakt wordt en uh, uh, achter slot en grendel gaat. Gaat u ook nog langs bij de school? Uh, ik heb in ieder geval al contact met ze opgenomen. En uh, verder wacht ik even gewoon nu af wat er precies gebeurd is... om ook het beeld even goed scherp te krijgen. Precies, nou goed. Uh, we wachten met u af. Uh, we zijn inderdaad uh, nieuwsgierig en dat waarschijnlijk... begin volgende week uh, komen er antwoorden op al uw vragen? Ja, dan hoop ik uh, beter in beeld te hebben. En dan kan ik ook goed kijken hoe ik daar als minister van Onderwijs... Uh, verantwoordelijk dat inderdaad leraren en leidinggevenden... Uh, maar ook ouders en leerlingen op een goede manier in de, sch in de school met elkaar kunnen functioneren... Uh, kan ik daar ook gewoon een verantwoorde reactie op geven. Ik dank u in ieder geval voor dit moment. Graag gedaan. Minister Van Bijsterveld was dat. De Italiaanse Senaat heeft eerder vanmiddag een uh, bezuinigingspakket goedgekeurd. Italië moet van Europa drastisch bezuinigen. Heel veel bezuinigen. Bas Mesters is in Rome. Bas, was het trouwens nog uh, spannend, die stemming in de Senaat? Nee, dat was helemaal niet spannend. Uh, iedereen heeft wel door dat dit gewoon niet uh, afgestemd kon worden. Want dan zou uh, Italië echt onmiddellijk in de financiële problemen komen. Dan zouden de beurskoersen enorm kelderen en de rente enorm stijgen. En dat, doordat ze het nou netjes hebben aangenomen, is de beurs gestegen met 3,5 En die beroemde rente op de tienjarige staatsobligaties, die eergisteren nog 7,5 was, die is nu 6,5 En dat is dus... Onder de kritische grens, die men steeds noemt, van 7%. Dus het gaat qua cijfers in ieder geval vandaag even de goede kant op. Goed, iedereen positief gericht, maar ja, dat is vandaag. Morgen hebben we de Kamer. Uh, wordt het daar dan nog spannend? Ik denk dat daar hetzelfde zal gebeuren, dat, uh, dat het gewoon wordt aangenomen. En misschien gebeurt ook hetzelfde als wat in de Senaat gebeurde, dat een aantal partijen niet stemmen, maar er wordt niet tegengestemd. Uh, dus het zal zonder meer worden aangenomen. Ja, en dan wordt het eigenlijk pas echt spannend... want dan gaan we dus allemaal kijken of Berlusconi ook echt zich aan zijn belofte houdt en aftreedt... of dat hij nog aan het werken is aan een plan waar wij geen weet van hebben. Ja, want het is dus niet zo dat het automatisch met het aannemen hiervan uh, inhoudt dat Berlusconi weg is. Volgens president Napolitano wel. En uh, eigenlijk zie ik niet hoe hij er onderuit moet komen... Um, dus ik denk ook dat het gewoon gaat gebeuren. Misschien dat hij het nog weet te rekken tot uh, zondagmorgen. Maar ik vermoed toch dat hij niet anders kan. Ik denk wel dat hij daarna... dan krijg je het proces van de formatie van een nieuwe regering... mogelijk onder die Mario Monti. Um, dat, dat, daar zie je dat echt alle partijen volop aan het vergaderen zijn. Iedereen is over... Van alles bezig. En het hele de... punt daarbij is dat iedereen zijn, zijn machtspositie, zijn, zijn spulletjes, zijn, zijn positie zoveel mogelijk probeert te verdedigen. Umberto Bossi, die denkt: ik ga lekker in de oppositie, want dan kan ik me afzetten tegen die harde maatregelen die er komen. Umberto Bossi is de coalitiepartner van Berlusconi. Berlusconi, die denkt: oh, Bossi, die raak ik kwijt, dan raak ik mijn coalitie kwijt, mijn kracht. Dus die zit nu toch ook weer te denken om het misschien van buiten af te gaan steunen. Kortom, iedereen zit voor zijn eigen ding nu na te denken, terwijl iedereen aan Italië moet denken. Dus dat is het spannende. Of die politici zich kunnen blijven focussen op het nationaal belang, of dat ze weer terugschieten naar hun eigen belangen. Goed, dat is even de politieke bril op en de politieke perikelen. Wat gaan de gewone Italianen merken van dat hele bezuinigingspakket? Nou, ik denk, uh, nu nog niet zoveel, maar in de komende maanden... en het komende jaar uh, heel veel mensen die met pensioen wilden gaan... die zullen later met pensioen gaan. Ze zullen zien dat... Uh uh, bijvoorbeeld mensen die uh, bij de, in de overheid werken. Die uh, konden niet ontslagen worden. Nu wordt het mogelijk om ze te laten roeleren. En als er geen plek voor ze is of als ze niet willen meewerken. Dan kunnen ze uh, nog een paar jaar, twee jaar een uitkering krijgen. En dan zitten ze helemaal zonder. Kortom, er komt enorm veel druk op bijvoorbeeld de staatsambtenaren. En tegelijkertijd wordt het straks ook, dat is nu nog niet geregeld wordt het ontslagrecht versoepeld. Dat gaat zeker gebeuren. En dat gaat enorm, tot enorm veel verzet van de vakbonden leiden. Dus ik denk dat er uh, steeds meer spanning komt. Een Beetje zoals in Griekenland. En uh, als het... En, en dan moeten we kijken of dat zich uit in alleen maatschappelijke spanningen... of dat dat ook weer meteen leidt tot grote problemen voor de regering Monti... waardoor eh, het niet goed bestuurd kan worden... en misschien we weer terugkomen in, in dit soort chaotische situaties. Ja, goed. Dat is de politieke situatie in Italië. Uh, in Griekenland, je zei het al, um, daar zijn ze een stap verder. Ze hebben daar ondertussen een nieuw kabinet. Kerstverse premier luistert naar de naam Papadimos... en die presenteerde zojuist zijn ministersploeg... met wie hij een overgangsregering vormt, Conny is in Athene. Uh, Connie, nou, Papadimos, die uh, wisten we al. Daar hebben we een beetje op kunnen oefenen, ook op de naam. Uh, wat valt er verder op bij de ministers? Zitten er verrassingen tussen? Nou, echte verrassingen niet. Een aantal belangrijke ministeries blijft in handen van de socialistische PASOK-partij. Bijvoorbeeld op het ministerie van Financiën, waar Venizelos en Vengelos Venizelos een post behoudt. En Binnenlandse Zaken, waar een vooraanstaand socialist terugkeert. Nou ja, verder zitten er natuurlijk drie partijen in deze regering nu. Dus de conservatieve partij heeft Buitenlandse Zaken en Defensie gekregen. En de Kleine... De kleine nationalistische rechtse partij heeft ook uh, vier leden uh, nu vertegenwoordigd. Nou ja, verder is het, een, is het een groter kabinet uh, dan de vorige... met alle ministers, uh, vice-minister en staatssecretarissen... en de premier meegeteld 49 leden. De meeste zijn van, van de PASOK en eigenlijk vrijwel allemaal dezelfde mensen... die ook onder Papandreou in het kabinet zaten. Mag je dan de conclusie trekken dat er eigenlijk alleen de premier gewisseld is... en het kabinet een tikkie uitgebreid? Nou, dat is niet waar, want er zitten natuurlijk wel zes nieuwe leden uit de conservatieve partij in... en vier van uh, de kleine rechtse partij. Ja. En ze zijn meteen aan de slag gegaan? Ja, ze zijn uh, meteen uh, aan de slag gegaan. Uh, tenminste, eerst heeft premier Papadimos nog even afscheid genomen van Papandreou. Uh, die, ze, die hebben een uurtje nog gesproken in het kantoor van de premier. En uh, de laatste beelden waren dus Papandreou die daar, uh, nou ja, echt vertrok. En nou, vanavond is al de eerste ministerraad. Uh, en uh, ja, onder leiding van, van de nieuwe premier... Goed. gaan we afwachten wat de eerste besluiten zullen zijn, Conny. Dan breng jij ons weer van op de hoogte. Dank je wel. Straks de trouwerij van Jan Smit op Sint Maarten. Daar gaan we zo dadelijk mee praten. We hebben ook verkeersinformatie. Twee pingels door elkaar, Wijnald. Jij wordt even aangekondigd. Ja, heb je ook wat? Dat terwijl er bijna helemaal niks te melden is. 150 kilometer file, gebeurt echt niets in deze avond spits. De meeste files staan rond Utrecht. De wat langere file staat op de A12 richting Arnhem. Tussen Knopen, Dunette en Bunnik, 6 kilometer. Had te maken met een aanrijding, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In het Mallebos in Spijkenis is na anderhalve dag zoeken... een stoffelijk overschot gevonden. Politie en het Nederlands Forensisch Instituut... zijn sinds gisteren hier op zoek naar het lichaam van Farida Zakar. Er is gezocht op deze plek op aanwijzing van de verdachte in de zaak. Persofficier Ernst Pols van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Meneer Pols, er is anderhalve dag op deze plek gezocht. Waarom duurde het trouwens zo lang voordat het stoffelijk overschot is gevonden? Nou, uiteindelijk hebben we gisteren pas aan het einde van de dag zekerheid gekregen met betrekking tot de plaats waar we moesten gaan zoeken. Alleen we hadden toen wel uh, al vrij snel te maken met de invallende duisternis. En u begrijpt een onderzoek dat moet zorgvuldig gebeuren. We willen daar ook geen sporen vernietigen. En om die reden is ervoor gekozen om vanochtend in alle vroegte het, uh, het onderzoekswerk weer te hervat. Ja, En is het duidelijk of dit inderdaad het lichaam is van Farida? Nou, het is moeilijk om dat op dit moment met zekerheid te zeggen... maar ik moet u wel zeggen dat we er ernstig rekening mee houden... dat het aangetroffen lichaam inderdaad dat van de, de vermiste Faride is. Ja, want u weet dat omdat de verdachte de aanwijzing ook heeft gegeven. Ja, exact. Uh, uh, met hem is gisteren de gang naar het bos gemaakt... en op zijn aanwijzingen uh, hebben we uiteindelijk ook onze zoektocht gestart daar. Ja, nou, horen we ook in de berichtgeving dat het lichaam een voet mist. Um, heeft u al enig idee hoe dat komt? Nou eerder deze week hebben we ook onder de grond een schuurtje in Spijkenisse gezocht in de Venestraat. En daarbij is een voorwerp aangetroffen, dat hebben we toen ook bekend gemaakt. In het belang van het onderzoek kon ik toen nog niet aangeven wat dat was. Daarvan kan ik inmiddels zeggen dat dat inderdaad een voet was. En ja, u zult begrijpen, het zal waarschijnlijk meer dan toeval zijn dat het lichaam wat we vandaag hebben aangetroffen, dat dat ook een voet mist. Ja, maar dan denk ik van hoe kan het nou dat er een voet af is? Ja, kijk, wat voor ons op dit moment duidelijk is, uh, maar dat is u ook duidelijk, is het feit dat lichaam en voet gescheiden zijn. Hoe dat precies is gebeurd, wanneer dat is gebeurd en door wie dat precies is gebeurd, daar kan ik simpelweg op dit moment nog geen antwoord op geven. Dat zal na het onderzoek moeten uitwijzen. Heeft de verdachte wel een bekentenis trouwens afgelegd? De verdachte die bevindt zich. Op dit moment in beperkingen En dat betekent dat uh, hij zelf en ook zijn raadsman uh, daarop uh, niet kunnen reageren. Dus zij kunnen uh, niet met de media communiceren. Dus met betrekking tot het afleggen van verklaringen. Of die wel of niet verklaart en wat hij dan verklaart... kan het openbaar ministerie op dit moment ook niks zeggen. Maar het feit uh, dat hij u naar de plek heeft geleid... daar mag ik misschien iets uit afleiden ja, daar kunt u zelf conclusies uit trekken, zo is dat. Nou, dan doen we dat maar. Maar uh, de plek waar het stoffelijk overschot is uh, uh, gevonden... Um, gaat u daar nog meer doen? Gaat u nog sporen veiligstellen? Of moet u daar nog meer doen? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, vanzelfsprekend wordt die plek zelf bekeken en wordt ook de directe omgeving van die plek natuurlijk goed bekeken. Uh, natuurlijk zullen we daar onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van sporen. Maar als u bedoelt te vragen, wordt het nog een uitgebreid onderzoek in dat bos? Dan moet ik u zeggen, op dit moment verwacht ik dat niet. Oké, okay, dat was eigenlijk de vraag die ik bedoelde te vragen. Dank u wel in ieder geval voor het antwoord daarop. Meneer Pos. Tot uw dienst, goedemiddag. Gaan we naar Den Haag. De nationalisatie van ABN AMRO voor bijna 17 miljard in 2008... is een van de belangrijkste onderwerpen van onderzoek... door die parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel. Want zo heet die voluit. Verschillende bankiers hebben deze week tegen de commissie de Wit... want zo noemen we hem vaak, gezegd dat de staat te veel heeft betaald. En vandaag werd de staat gehoord. De staat, dat was de persoon van financiën, topambtenaar Ter Haar. Verslaggever Wilco Boom is erbij. Uh, Wilco, ik kan me zo voorstellen dat hij het niet met die bankiers eens is. Nou, hij spreekt ze ook niet echt tegen. Hij laat het een beetje in het midden. Want volgens Ter Haar is er destijds naar eer en geweten gehandeld... en met de best mogelijke informatie van dat moment... het besluit genomen om 16,8 miljard in ABN AMRO te steken. Een bedrag wat overigens inmiddels door kapitaalinjecties en dergelijke... is opgelopen tot 30 miljard van de staat. Maar goed, hoe dan ook. Er is volgens Ter Haar veel meer betaald dan de faillies. menswaarde. De bank was eigenlijk over en uit. Maar ook lang niet de waarde van de normale marktomstandigheden. Het moest ook nog eens allemaal heel snel gebeuren... want Forte stond eigenlijk op omvallen in oktober 2008. Dus gegeven de omstandigheden vindt Terhaar... het nog steeds een goed verdedigbaar besluit. Uh, wij hebben toen met naar beste eer en geweten... op basis van de adviezen die we hadden... en de enorme korte tijdbestek waarin we tot, tot een, een waardering moesten komen... Uh, gemeend dat dit... Uh, het is een aanvaardbare, aanvaardbare prijs, zou zijn Een prijs. Ja, en een aanvaardbare prijs volgens Terraar, omdat er ook nog eens een andere kwestie speelde. Namelijk de rust brengen op de financiële markten. Dat was volgens hem eigenlijk het belangrijkste doel. Belangrijker dan het nationaliseren van ABN Amro zelf. Ja, en dat rust brengen op die markt... heeft de prijs voor ABN Amro misschien wel opgedreven. Maar de winst van die rust is dat volgens hem meer dan waard. Je winst zit er ook in. Dat je rust geeft in het financiële stelsel van Nederland. en daarmee rust geeft. een, een stuk rust in ieder geval. met alle turbulentie in het algemeen. maar in ieder geval verhindert dat die turbulentie erger wordt. en daarmee ook een stukje rust aan de Nederlandse economie. En nou, de, de, de, de, de waarde daarvan is, is ook moeilijk in miljarden te schatten. maar uh, ligt ongetwijfeld uh, aanzienlijk hoger. Dan, uh, dan uiteindelijk het mogelijke risico dat je loopt op de, de, de deelname zelf. Goed, nou gaat het tijdens deze enquête ook over... ja, is het eigenlijk wel nodig geweest, he? die splitsing van Fortis... de nationalisatie van ABN eh, AMRO. Uh, Fortis Topman Kloosterman heeft daar van de week iets over gezegd. Wat vond Ter Haar uh, daarvan? Ja, volgens Fortis, was, uh, de, volgens Fortis Topman Kloosterman was dat opsplitsen van uh, zijn bank... eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Als de overheden van uh, Nederland, België en Luxemburg... het consortium maar wat meer tijd heeft, uh, had gegeven. Maar volgens Ter Haar was dat uh, wensdenken een totale on onzin. Want de bank... Die stond volgens hem op omvallen. Er was sprake van een bankrun. De miljarden vlogen eruit via de pinautomaat. Hij noemde de uitspraken van Kloosterman dan ook zeer verrassend. Kijk, een lekke band is geen bank. En Fortis vertonen toch wel alle karakteristieken van een lekke band. Die dagen. Liquiditeit op maandag liep dus met meer dan 10 miljard weg. Liquiditeit op dinsdag liep extra met nog een keer 10 miljard weg. Ja, er was natuurlijk geen constructie die je nog weken kon geven. De bank kon eigenlijk iedere dag... Omvallen, vanaf dat moment. Ja, als ik dat zo hoorde, denk ik, ja, die Brugging van de Rabobank... Hè, die eerder bij de commissie was, die heeft misschien wel gelijk... dat de Nederlandse bank veel eerder had moeten ingrijpen. Uh, daar had Terhaar vast zeker ook nog wel wat over te zeggen. Ja, zeker, want het was natuurlijk een opmerkelijke uitspraak... van uh, Rabotopman Brugging vanochtend. Die zei dat Wellink al in de zomer door zijn bank... was gewaarschuwd voor die bankrun uh, bij Fortis. Er kwamen miljarden spaargeld van Fortis naar Rabo toe. Fortis-klanten verloren blijkbaar hun vertrouwen. Ja, en volgens Brugging deed Wellink helemaal niet. Uh, wees zien naar de Belgische Centrale Bank als toezichthouder... en Brugink noemde dat optreden, of eigenlijk het gebrek aan optreden van Welling onbegrijpelijk. Uh, maar ja, Terhaar zei dat Brugging dat eigenlijk helemaal niet kan beoordelen... omdat hij niet weet wat Wellink achter de schermen allemaal heeft gedaan. Dus ja, de enquêtecommissie heeft daar nog wel een kluifje aan... om uit te zoeken hoe dat nu precies uh, gegaan is. Ja, en dan gaat het erom van... Uh, wist Wellink op welk moment dat dat geld allemaal onderweg was naar andere banken? Ja, en om de vraag wat hij daar vervolgens met die informatie deed. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat gaan ze volgende week, denk ik, uh, verder doen? Ja, dat klopt. De eerste week van de, de, de verhoorden door de enquêtecommissie zit erop... Uh, volgende week gaan ze verder en dan komen er vooral bankiers in het getuigenbankje uh, van de commissie zitten... om te praten over alle steunoperaties die nodig waren geworden... doordat die banken allemaal in nood kwamen te verkeren na het omvallen van Lehman Brothers in september 2007. De geschiedenis van nou, de recente geschiedenis eigenlijk van de banken en de steunoperaties. Dankjewel. Wilko. Wilco, Wilco Bom was dat vanuit Den Haag. Gaan wij naar, um, naar de oost. Want Jan Smit en zijn vriendin Lisa Plat zullen elkaar net als vele andere stelletjes vandaag het ja-woord geven. En uh, dat doen ze niet in hun woonplaats Volendam, maar op het tropische eiland Sint Maarten. En privé-verslaggever Edwin Bredius is op dit moment op Sint Maarten om verslag te doen van het huwelijk. Um, ja, Edwin, hij is nu aan de lijn. Um, Edwin... Um zijn ze al getrouwd trouwens? Ja, goedemiddag, nee, ze zijn, ze zijn nog niet getrouwd. Wanneer gaat het gebeuren? Nou, in de namiddag, mooi als de zon ondergaat en hoe het er nu naar uitziet, gaat dat lukken. Want het is helemaal blauw en, uh, en 30 graden. Dus eigenlijk kan er uh, niks meer uh, misgaan, voorstel. Ik had me... wel even gedacht dat het om 11 over 11 zou gebeuren hier ja. ook op Sint-Muiten. Maar dat, uh, dat hebben ze toch niet gedaan. Dat is misschien toch een beetje te verstelbaar geweest. Maar ja, een idyllisch plaatje met een ondergaande zon. Uh, uh, trouwens, op het, uh, het, het strand, of, waar gebeurt het? Nou, dus er zijn twee opties. Uh, ze zitten op dit moment op resort Le Zamana. De Samana, dat is een uh, prachtig resort met alles op een aan, zwembad, loungebedden en, en uh, alle luxe wat je, wat je kan veroorloven. Uh, dat is een optie om daar op het strand van te trouwen of in de namiddag. En anders hebben we Villa Sandy Line en dat is een prachtig huis op een, uh, op een heuvel. Een uh, vijf sterren villa is dat. En dan heb je prachtig uitzicht ook over zee en, uh, en ondergaande zon. Dus een van beide zal de locatie hier zijn. Ja, ze zijn trouwens denk ik niet de enige die trouwen, maar wel natuurlijk de belangrijkste voor jou. Nou, ik zal je vertellen: het hele eiland is hier rood en blauw. Het is niet omdat de koningin hier is geweest, maar dat is omdat uh, Sint Maarten is echt het feest hier op Sint Maarten. Dus het hele eiland is versierd. Dus dat is nog wel een leuke toekomstigheid voor de, Jan en Lisa. Ja. Maar overal rondom uh, de hotels, overal zie je. Uh, die alles klaargemaakt worden, vooral rond de uh, elf over elf vanochtend hier... om uh, de celletjes te gaan trouwen. Wel een heel leuk, uh, leuk gezicht. Ja. En mag je foto's uh, maken daar of, mo of moet je er nog veel moeite voor doen? Nee, we hebben een uh, speciale afspraak gemaakt met, uh, met Jan. Uh, we begrijpen ook dat hij, dat hij uh, dit moment toch wel voor zichzelf wil houden... en voor familie en vrienden. Gisteren hebben we een hele leuke reportage kunnen maken op uh, het Maho-strand hier. Dat was heel leuk, daar heb ik Jan ook even kunnen spreken... En... Dan had hij het erover dat hij, dat hij toch vrij rustig naar deze dag toe leeft. En uh, we krijgen in de loop van de week krijgen we materialen aangeleverd. Goed. Nou, veel plezier dan uh, vanavond. Het zal een leuk moment zijn. Uh, Jan Smit gaat trouwen met Lisa Plat. En u hoorde privéverslaggever Etty Bredius. Hey, dat online boekhouden gaat nu wel heel snel. Ja, dat is supersnel werk in de cloud. Huh?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 En in Haarlem worden over een half uur de Nederlandse hongballers gehuldigd... die wereldkampioen zijn geworden. De ploeg van bondscoach Farley werd vorige maand in Panama voor het eerst wereldkampioen. Tijdens het toernooi versloeg Oranje twee keer favoriet Cuba. Het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Himmstra. In de loop van de middag brak op veel plaatsen de zon door... en we krijgen dan ook een heldere en koude nacht. De temperatuur daalt in het zuidwesten naar een graad of zes... maar in het noordoosten en oosten wordt het plaatselijk min twee. Het kan ook wat nevelig of mistig worden zo hier en daar. Morgen schijnt de zon geregeld. De meeste zon in het oosten van het land. In het westen drijven ook wolken over. Het blijft overal droog en het wordt 8 graden in het noordoosten... tot 14 graden in Zuid-Limburg. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Zondag is het vergelijkbaar. Droog, veel zon en vooral in het noorden tamelijk koud. Het wordt opnieuw 8 tot 14 graden bij een matige wind uit oost-zuidoost. Na het weekend houden we droog en zonnig herfstweer. Wel wordt het geleidelijk kouder. Overdag wordt het dan een graad of 8 en s'nachts gaat het op veel plaatsen licht vriezen. ANUB, verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met weinig bijzonderheden. Behalve dan de file op de A9 richting Alkmaar. Er staat tussen Oudekerk aan de Amstel en de afrit Haarlem-Zuid 12 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt en van welke bijwerkingen krijg. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.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 Op Radio 1, het Radio 1-journaal. Luister ook eens naar het internet: www.nos.nl. En natuurlijk, we twitteren. NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Een adjunct-directeur van een school in Nieuwegein heeft een paar uur vastgezeten. En wel omdat hij een leerling op een hardhandige manier uit de klas zou hebben gezet. De leerling deed aangifte van mishandeling en de politie pakte hem op. De bijdrage is van Josephine Trehi. Het gebeurde allemaal afgelopen woensdag op het Anne van Rijn College. Er was een vechtpartij ontstaan in de klas en de adjunct directeur kwam kijken. Hij wilde de jongen de klas uitsturen, maar die luisterde niet. En toen heeft hij hem in zijn kraag gevat en buiten de les gezet. Al dus de directeur van de school, die trouwens volledig achter zijn collega staat... Maar volgens de stiefvader van de jongen was de adjunct veel te hardhandig. De gang in net gegooid, waardoor hij eigenlijk tegen de muur is aangevallen. En uh, nu helemaal onder de schrammen en wil uh, zit. Dus deden ze aangifte en werd de man door de politie van school meegenomen naar het bureau, waar hij vervolgens een paar uur werd vastgezet. Belachelijk, vindt CNV Onderwijs. De politie had ook prima de adjunct-directeur kunnen vragen... om naar het bureau te komen om als getuige zijn mening te geven over het geheel. Maar het feit dat het nu direct, dat het direct als verdachte wordt neergezet... Uh, dat, dat lijkt mij wel dat dat de, de boel wat, uh, wat opblaast. De politie zelf geeft achteraf ook wel toe... dat het misschien beter was geweest als de situatie op school was opgelost. Als je het naar persoonlijk vraagt... Denk ik wel. Maar het is ook wel wat de collega's hebben geopperd. Die hebben echt ook wel aan de vader gevraagd. Zullen we het nou bemiddelend oplossen? Zullen we even met elkaar in een kamertje gaan zitten om te kijken of we eruit kunnen komen? Maar uh, uiteindelijk besloot hij voor een aangifte. En dat is overigens ook zo goed recht. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs reageert boos. Ik vind het heel ingrijpend uh, dat een adjunct directeur opgepakt wordt en uh, uh, achter slot een gaat. Volgens CNV is zoiets als dit nog nooit eerder gebeurd. De bond begrijpt de ouders eigenlijk ook niet. Eigenlijk hè, vinden we het meest erg dat de ouders ervoor hebben gekozen om niet de normale commissie communicatie met de school aan te gaan... maar in plaats daarvan uh, uh, de politie in te schakelen voor uh, zoiets als dit. De adjunct en de leerling zitten nu thuis. Ze zullen volgende week weer terug naar school gaan. Wat er verder gebeurt met de aangifte... Afwachten. Josephine Trehi zei dat. Veel discussie is er in ieder geval over het geval in Nieuwegein. Grote vraag is natuurlijk, is er een goede manier van het verwijderen van een leerling uit de klas? En wanneer beslis je om een leerling weg te sturen? Aad Zinken is docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij geeft daar didactiek en klasmanagement. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft deze docent het, voor zover u de feiten kunt beoordelen, uh, goed aangepakt... door deze jongen op deze manier uit de klas te zetten? Um, nou ja, wat er precies gebeurd is weet je natuurlijk niet omdat je er niet bij geweest bent. Maar een van de regels die wij onze studenten altijd uh, uh, bijbrengen is dat je een leerling nooit aanraakt. Hè. Er, is, er is nu eenmaal een regel, het uh, staat zelfs in de wet, artikel 11, uh, daar staat in dat ieder heeft recht op ontastbaarheid van zijn lichaam. En daar, ja, daar word je op voorbereid als, uh, als student als je docent wil worden. Oké, okay, maar nou heb je dus iemand in de klas zitten die zegt tien keer, nee hoor ik ga niet, uh, bekijk het maar. Ja, dan, dat is heel erg moeilijk. Ik denk dat tien keer uh, dezelfde waarschuwing geven natuurlijk ook wel de waarschuwing een beetje ontkracht. Ik denk dat je bij de eerste waarschuwing duidelijk zal moeten uh, aangeven dat als je niet doet wat er van je gevraagd wordt op dit moment, dat er dan verdere sancties zullen zijn. En scholen hebben wel eens uh, afspraken dat uh, leerlingen aan het begin van het jaar of aan het begin van uh, de brugklas, als zij de school binnenkomen, dat er gezegd wordt als je de aanwijzingen van een docent niet opvolgt, dus niet uit de klas gaat als je daartoe verzocht wordt. En dan kan er bijvoorbeeld een verwijdering of een schorsing tegenover staan die dan later ingaat uiteraard. En dat moet je heel duidelijk aan de, aan de leerling doorgeven. Maar ja, hij haalt er nu, want dat is het protocol, de, de leerkracht haalt er een, een, een hoger geplaatste In dit geval dat directeur haalt hij erbij. Die ja. staat dan toch ook gewoon in zijn hemd ten opzichte van al die andere leerlingen in de klas? Ja, dat is dus een hele, echt een hele moeilijke situatie. Het, uh, het is natuurlijk ook heel, heel schrijnend dat het uh, de aanleiding een vechtpartij was in de klas. Uh, als docent wil je zorgen dat er een veilige situatie is in je lokaal. Dus wil je ervoor zorgen dat er of iemand die gevaarlijk dreigt te worden uit het lokaal verwijderd wordt. Ja, dan is het heel erg moeilijk dat je daar in feite als docent niet aan mag doen. Je, je mag in feite niet doen uh, wat er gedaan is natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet begrijpt dat die docent dat wel gedaan heeft natuurlijk. Ja, nou ja, dat is een beetje het frustrerende natuurlijk, ook voor alle docenten. Want ja. ver vervolgens wordt dan ook nog eens een keertje de, de adjunct directeur opgepakt, terwijl ja. hij niet degene is geweest die de problemen heeft veroorzaakt. Nee, zeker. En dat ik, ik denk ook en wat ik ook hoor is dat dat uh, eigenlijk toch wel een overdreven actie is geweest, dat mensen op die manier uh, vastgezet worden voor, voor, voor zo'n actie. Um, ik denk ook dat de ouders van uh, deze jongen als hij bij een vechtpartij uh, betrokken was geweest. En stel dat er iets ernstigs met hem was gebeurd, dat ze van diezelfde uh, corrector hadden geëist dat hij hun zoon had beschermd tegen die andere leerling, bijvoorbeeld. En dan zou hij hem dus ook uit die vechtpartij moeten halen en moeten aanraken. En dan is het wel goed. Ach, dat dat mag, die... mag wel. Ik bedoel, je mag dus wel tussen twee vechtende, uh, de, laat maar zeggen, tussenin springen. Maar voor de rest mag je er niet aan zitten. Nou ja, of dat mag, nogmaals, je mag in feite niemand aanraken binnen zo'n schoolsituatie. Een school heeft wel altijd een, een reglement hè, met disciplinaire maatregelen. Dat zal het Anne van Rijn College zeker hebben, denk ik. Daar zal heel duidelijk in staan wat er gebeurt als bepaalde dingen zich voordoen. En een school is ook verplicht om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Ook voor de docenten en uiteraard ook voor de leerlingen. Ouders moeten weten dat hun kind veilig is op die school. Ja, ja en dan moet je soms... Denk ik, extreme maatregelen nemen. Ja, maar wat u eigenlijk, laten we zeggen, leraren in SP meegeeft, is van in zo'n situatie: je waarschuwt, je zegt je krijgt een hele erge straf als je blijft zitten. en je gaat ondertussen gewoon verder, stoïcijns bijna. Um, nou ja, dat valt bijna onder het negeren. Hè. Het is. Het, het, vaak is een storend gedrag uh, een vorm van aandacht willen hebben, aandacht te krijgen. En als je daar maar aan toegeeft, dan ben je in feite alleen maar met de storende leerling bezig. Ik denk dat je nog ineens hoeft aan te geven dat iemand een zeer zware straf zal krijgen. Je kunt aangeven tegen, aan die leerling. Um, als je niet doet wat ik nu zeg, als je niet het lokaal nu verlaat, dan zul je merken wat de gevolgen zullen zijn. Dat zou eventueel een schorsing of iets dergelijks kunnen zijn. Dan laat je dat ook in het midden en daar hoeft ook geen discussie verder uit te komen. En op dat moment zul je dan gewoon moeten negeren. Ja, nee, want als je ook nog in discussie moeten, dan is de boot helemaal los. Ja, nou ja dat, dat is waarschijnlijk ja. met die tien keer gebeurd, hè. Tien ja. keer herhalen. Dan, ja, dat, dat, dat ontkracht in feite datgene wat je zou moeten doen. Precies. Je moet gewoon ja. zeggen van, ho, tot hier en niet verder. Dat zeg ik nu ook tegen u, meneer Zinken. Inderdaad. Oké. Okay. <laughs> ik heb gezag. Dank u wel, Aad Zinken, docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Graag gedaan. We gaan verder praten met uh, Jeroen Vetter. Hij is vermogensbeheerder bij Capital Guard. Gaat niet over dit onderwerp, gaat over de Europese beurzen. Ze zijn zojuist gesloten. Hebben een klein winstje uit weten te persen na een week met nogal wat ups en downs. Goedemiddag, meneer Vette. Goedemiddag. Hoe was de week? Nou, de week was uh, hectisch. En ik zou bijna zeggen, het is een week die we eigenlijk al uh, elke week zien... Sinds de, ja, eigenlijk sinds augustus. En het is een week waarin de ene dag grijpen beleggers massaal naar de prozak en de volgende dag halen ze Viagra uit de kast. En dat was vooral vandaag het geval, want de beurzen uh, sloten overigens flink, flink in de plus vandaag. Ja, maar die prozak hebben ze van de week ook behoorlijk ja. moeten, moeten slikken... Uh, op het moment dat Italië in de problemen kwam. Dat was met name uh, woensdag. Kijk, als we, als we de week heel kort uh, bekijken, dan zag je eigenlijk dat in het begin van de week was iedereen nog in de band van Griekenland. Het aftreden van Papandreou en de, zeg maar, de vorming van een overgangsregering... Nou, dat, na het weekend kwamen daar de eerste contouren van. en uh, nou, Iedereen was zeg maar, ja, licht opgelucht. Uh, beurzen reageerden daar lautjes op. Maar toen zag je eigenlijk dat het hele cirkel zich verplaatste naar Italië. En uh, ja, Italië is een land van een hele andere omvang. Een hele andere zeg maar, orde. Uh, ook weer van uh, een ander soort problemen zou je kunnen zeggen. Een veel grotere economie dan Griekenland. En daarvan dachten beleggers: Hou even, uh, Griekenland is één, maar Italië is heel anders. Nou. Komt het, Dat duurde even. Ja, maar komt er dan echt, inderdaad bij beleggers ook zo'n gevoel? Oh jee, staan we aan de rand van een afgrond? Nou, ik. Heel eerlijk gezegd, is dat het, het, het gedrag wat, wat financiële markten eigenlijk al enkele maanden vertonen. He, het is de ene kant, ene dag zijn ze heel positief, zoals nu. En waarom zijn ze dan positief? Omdat ze denken, nou, ze hopen, vandaag heeft he, de Senaat in Italië de bezuinigingsplannen goedgekeurd. Nou, morgen is er nog een stemming van, eh, zeg maar, ja, de, de, de afgevaardigde, soort soort, soort Kamer. Uh, en, en op die hoop zijn die beurzen nu omhoog gegaan. Dus ja, in principe is het continu tussen hoop en vrees waarin die markten op dit moment bewegen. Ja, maar je kan niet voortdurend Medicijnen, ik bedoel, alle uitersten, dat is nooit goed voor je. De ene dag, inderdaad, wat u zei, de Prozac, en de andere dag de Viagra. Er moet toch op een moment uh, rust komen? Ja, en dat is denk ik een beetje de uitdaging. Kijk, uh, als we kijken naar voorgaande crisis die we in de wereld hebben gehad... en ook de, het ontstaan van de crisis, hè, de kredietcrisis... Uh, dat was deels ook omdat bedrijven te veel schuld hadden... maar nu is die, is die problematiek verplaatst naar overheden. Hè, en dat zien we dus heel goed nu in Europa... waar zich dat heel duidelijk manifesteert. En dat probleem kun je niet snel oplossen. Kijk, bedrijven kunnen saneren... die kunnen vrij snel de tering naar de nering zetten... maar landen kunnen dat niet. En u ziet ook al dat dat eigenlijk al maanden Duurt, eer dat die politici zeg maar, uh, ja, de ernst van de situatie inzien. En de maatregelen die ze tot nu toe genomen hebben... Ja, die blijken tot op heden niet te werken. Nee, ze krijgen wel een klein beetje steun hè, van de, bijvoorbeeld uh, de ECB. Want uh, het gerucht gaat, zo moet ik dat uh, formeel zeggen... dat de ECB zich voortdurend aan het roeren is op de markt. Ja, maar de ECB laat ook wel doorschemeren dat ze zeggen het houdt een keer op. Kijk, zij kopen nu hè, de laatste dagen ook massaal Italiaanse staatsobligaties op. Dat hebben ze voorheen ook gedaan met Griekse obligaties en ook met Spaanse obligaties. Uh, maar zij ze zeggen ook heel duidelijk, uh, luister, er komt een moment waarop dat geen effect meer heeft. En die landen zullen gewoon drastisch moeten bezuinigen. Dus de druk op de euroleiders wordt juist met de dag groter. Ja, en die euroleiders die hebben dan wat bedacht. Hè? Een noodfonds en ja. daar hebben ze ingewikkelde constructies. Voor bedacht. En dan lees ik vandaag weer. Noodfonds trekt te weinig geld aan door onzekerheid. Is dat dan weer iets waarvan de markten denken, oh jee, oh jee. Ja, kijk, dat, die, die, de, de topman van Klaus Regeling, die, uh, die, die is op pad geweest eigenlijk hè, om het fonds aan de man te brengen. Want even simpelweg is het een beleggingsfonds dat uh, geld op moet halen bij beleggers. En dat wordt dan weliswaar. De, de garantstelling zijn de Eurolanden. Maar die potentiële beleggers, en dat zijn vaak landen zoals China, uh, ja, die, die willen eerst weten, ja, wat, wat koop ik nou feitelijk? En die willen een hogere zekerheid, die willen ook een, zeg maar, een bepaalde garantie, een bepaalde verzekering. Nou, dat valt toch allemaal wat minder gunstig uit dan de eerste. Wat verwacht. En daardoor zei meneer Regeling ook: ja, uh, het geld wordt misschien minder makkelijk opgehaald dan uh, op 27 oktober was verwacht. Ja. En dat is geen goed nieuws. Nee, dat betekent dat weer nieuwe onzekerheid. Ja, kijk, want juist dat, dat, dat stabiliteitsfonds, dat noodfonds... Dat, dat zou er juist moeten zijn om snel te kunnen ingrijpen. Maar ja, als de kas niet heel erg vol zit... Eh, dan heb je ook niet zo heel veel om, om, om te kunnen doen. Nee, en dan was er nog één dingetje wat gisteren opeens gebeurde. Uh, er was uh, een van die kredietbeoordelaars, S&P, had een website. En ja hoor, dat gebeurt de laatste tijd ja. wel vaker. Opeens wordt die website openbaar, was niet de bedoeling. En daar stond op dat Frankrijk zijn triple-A-status zou uh, verliezen. Althans, die kredietwaardigheid, daar hebben we het dan over. Enorme paniek, uh, uh, werkelijk. Is, is, is het, uh, laat maar zeggen, al zo erg dat een klein foutje zorgt voor zo'n paniek? Nou ja, dat het, het is eerder gebeurd. En een, een tijdje geleden, een, een stukje in de, in de Financial Times, een fout berichtje over Société Generaal. En dat ging ook gelijk mis. Maar kijk, dit soort dingen, Ja, helaas gebeurt het. Uh, het, het tast natuurlijk enorme geloofwaardigheid aan van een bedrijf als Tennant Poors. Uh, want dat zou natuurlijk nu heel raar zijn... als ze binnenkort wel met de, uh, met de mededeling komen... dat alsnog de kredietwaardigheid van, uh, van Frankrijk dat wordt Dat kan verwaardig. dus ook in Frankrijks voordeel werken? Ja, kijk, nee, het, het hangt natuurlijk al in de lucht. Hè? Ik bedoel, het is ja. al eerder is voor gewaarschuwd. En de outlook, hè, de vooruitzichten voor Frankrijk zijn al naar beneden bijgesteld. Um, maar het is, laten we zo zeggen, het, het getuigt niet van, uh, van heel veel professionaliteit. Nee, goed. En uh, beheersing ook niet uh, dan. Maar goed, volgende week zullen we zien uh, hoe, hoe dat verder gaat. Want maandagochtend gaan ze pas weer open. En vandaag zijn ze goed gesloten. Dat uh, met een lichtpunt het weekend in. Meneer Vetter, ook een goed weekend. Graag gedaan, bedankt. Jeroen Vetter was dat van vermogensbeheerder Capital Guards. Sollicitatietermijn voor de functie vice-president van de Raad van State... is verstreken. De grote vraag is, heeft hij ook gesolliciteerd? Minister Donner, straks het antwoord. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Deze avondspits die levert nog steeds weinig nieuws op. Ja, er staan wel 48 files, maar die staan op de plekken waar ze elke dag staan. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar, daar is een, uh, dat is wel een uitzondering op die regel. Daar is een vrachtwagen met gestrand bij de afrit Haarlem-Zuid. File vanaf Oudekerk aan de Amstel. 12 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Is net een ongeluk gebeurd bij Oorschot. Twee kilometer file meteen, twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. De huldiging van de wereldkampioenen in Haarlem. Het Nederlands honkbalteam wordt daar in het zonnetje gezet na het behalen van de wereldtitel in Panama. Nu alweer een maand geleden. Muziek klinkt op de achtergrond. Floris van Horen is daar bij die huldiging. Floris, zijn ze het podium al opgekomen? Nee hoor, ze zijn uh, het podium nog niet opgekomen. Dit is nog eventjes uh, in bezit van een aantal uh, atanse ja, resten met, uh, sowieso al geconstateerde harde muziek. Maar ze zijn inmiddels wel uh, uitgebreid uh, bejubeld en uh, uh, ja, bekroond, hoe heet het? Geridderd zelfs, in het museum. Daar was uh, minister Schippers die uh, drie leden van de ploeg, een uh, orde in de, uh, ridder in de orde van Oranje Nassau, uh, mocht opspelden. Dat was uh, technisch directeur Robert Eenhoorn, die ik ook al een hele lange tijd bekend als de bondscoach van de Nederlanders. Sidney de Jong, de capture, uh, de routinier, de aanvoerder ook van de ploeg. En natuurlijk de coach Brian Farley. En zeker die coach, die was heel erg geëmotioneerd bij dat uh, moment. Ze zijn er dus nu naartoe uh, onderweg, naar het podium. Uh, wordt er dan nog iets bijzonders ge uh, gedaan? Ja, dat, dat zal het uh, moeten uitwijzen. Uh, ze doen er allemaal heel geheimzinnig over. Ze willen niet te veel uh, verklappen. Maar ik denk dat het uh, hier op het podium gewoon is uh, handjes schudden. Even iedereen uh, naar voren roepen. Groot applaus. En dan uh, zullen ze weer uh, vertrekken. Want het is natuurlijk inmiddels al een lange middag voor de honkballers geworden. En dan volgt vanavond nog een gala uh, in besloten vorm. Waarbij uh, een aantal prijzen van het afgelopen honkbalseizoen worden uitgereikt. En daar worden ze dan zeg maar een beetje binnen de honkbalwereld zelf nog in het zonnetje gezet. Goed, dat horen we straks uh, wellicht nog uh, van jou. Floris van horen is erbij. Nou, mocht u nog onderkoning van Nederland willen worden, helaas, helaas, helaas. u bent te laat. Sollicitatietermijn voor de functie vice-president van de Raad van State, want daar hebben we het over, is verstreken. En de hamvraag is natuurlijk, heeft de voorkeurskandidaat van het kabinet gesolliciteerd? We hebben het over minister Donner. Verslaggever Michiel Breedveld probeerde na afloop van de ministerraad daarover duidelijkheid te krijgen. Minister Opstelten, um, kunt u uh, aangeven hoeveel sollicitatiebrieven u heeft binnengehaald voor de functie vicepresident, Raad van State? Nou, u bent uh, goed op de hoogte, want de uh, sollicitatietermijn is uh, gesloten. Dat is nou jammer. En, uh, ik ga daar eens uh, rustig naar kijken. En u hoort uh, van mij nader, ik dacht zo ongeveer in december. Ah, dus u kunt nu nog niet zeggen of er veel of weinig mensen gesolliciteerd hebben... en of wellicht de droomkandidaat ertussen zit? Nee, je moet altijd, uh, altijd even kijken van... de uh, uh, termijn is gesloten, dan eens even rustig nadenken en uh, eens even gaan praten. En dan uh, kom ik vanzelf uh, uh, met degene die het gaat worden. Ja, dat moet u dan in het kabinet voorstellen? Het is een kabinetsbesluit. Jazeker, maar dan hoort u dat van mij. Dan, uh, dat is uh, van de premier, dat, uh, dat is natuurlijk uh, maar van het kabinet. Maar dat duurt nog even, dat wordt, uh, wordt december is de planning. Ja, het is voor het eerst dat deze sollicitatiebrieven op het bureau van de minister van uh, Veiligheid en Justitie komen te liggen. Want normaal is de procedure dat ze bij de minister van Binnenlandse Zaken komen. Ja. Wat mij nou benieuwd is of toevallig ook die brief van de minister van Binnenlandse Zaken op uw bureau is beland. Ja, maar ik kan echt niks, uh, niks zeggen over wie en hoe en aantallen en zo. Dat komt, uh, uh, komt te zijn tijd wel. Ja, u bent de enige in het kabinet die niet kan solliciteren op deze functie... omdat u nu de sollicitatie moet behandelen. Ja, ik ben daar uh, te oud voor. Uh, dat heeft ook uh, de premier gezegd. Vindt u het jammer? Uh, nou, ik heb er wel even over moeten nadenken. Dat begrijpt u natuurlijk. Nee... Uh, uh, alle gekheid op een stokje. Ik, ik ben nu verantwoordelijk voor die procedure en uh, dat is voldoende. En, uh, ja, dat is, uh, is zo. Uh, en uh, u hoort van mij nader in december. We kijken er naar uit, dank u vriendelijk. Ja, en ik met u. Ja, dag. Minister Donner van Binnenlandse Zaken. Kunt u aangeven hoeveel sollicitaties er binnen zijn gekomen... op de functie van vicepresident Raad van State? Nee, kan ik niet. Oh ja, dan, u was Mijn pakket. niet meer, hè? Het kabinet heeft anders besloten. Waarom was dat ook alweer? Uh, dat is omdat uh, het kabinet heeft aangegeven... luister, wij willen de handen vrij houden. En dat geldt voor ieder die hier zit. Behalve voor de minister van Justitie, want die doet nu de sollicitatieprocedure. Die heeft een leeftijd bereikt dat het minder waarschijnlijk is... dat hij nog tot zijn zin tot daar zal zitten. En vervolgens ontstond voor u de mogelijkheid om ook te solliciteren. Ben ik natuurlijk heel benieuwd of u dat gedaan heeft. Een persoonlijke correspondentie ga ik niet in het openbaar op in. Begrijpt u mijn interesse vanwege dit kabinetsbesluit om niet u, maar minister, Opstelte van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk te maken voor de sollicitatieprocedure? Nee, uh, want dit is een interesse die inderdaad begrijp ik als een warm hapje, althans een koud hapje, iedere keer weer opgewarmd wordt. Maar ik uh, tot nu toe ook nog niet uh, heb, uh, enige reactie op heb gegeven. Dus u op dit moment. Kunt u verwachten dat ik ook niet op zal heen gaan? Het is geen onbelangrijke functie, toch? Uh, dat hoort u mij niet zeggen, maar uh, dat doet u niet hoor. Uh, u vraagt of ik begrip heb voor uw interesse. Ik zeg, dit is een opgewarmd hapje. Goed, u heeft geluisterd naar een klikje, dus een opgewarmd hapje. Michiel Breedveld stelde de vragen aan. De man die zegt dat hij geen kandidaat is of althans daar niks over wil zeggen. Minister Donner, het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Freddy Van Tijn. Het kabinet hoeft niet op de steun van D66 te rekenen als het echt van plan is 3 tot 4 miljard euro extra te bezuinigen. Dat heeft fractieleider Alexander Pechtold gezegd tegen BNR Nieuwsradio omdat de PVV ook tegen de extra bezuiniging is... zou het heel goed kunnen dat het kabinet de oppositie nodig heeft. Maar Pechpold wil pas meewerken als er over hervormingen wordt gesproken... en niet over alleen maar visieloos geld wegsnijden, zegt hij. Als de Olympische Spelen in 2028 in Amsterdam worden gehouden... dan worden ze in het havengebied aan het ei gehouden. Of bij de Amstel ten zuiden van de stad. Dat maakt het parool op uit twee studies van het kabinet. Een derde mogelijkheid is dat de Spelen in het hart van Rotterdam komen. Varianten waarbij de, steden over verschillen, de Spelen over verschillende plaatsen worden verspreid... vallen af omdat het IOC dat niet goed vindt. In het voorjaar wordt een keuze gemaakt tussen Amsterdam en Rotterdam. De prijs voor de meest irritante radioreclame is net bekend geworden. Hij is uitgereikt in het 3FM-programma De Koen en Sander Show... die de verkiezing heeft georganiseerd. De prijs is gewonnen... Nee, ik weet niet of je van winnen kan spreken... door een beroemde pindakaasmaker. Ja, kijk, uh, als je kijkt hoe we beginnen, is dat eigenlijk helemaal niet goed. Maar dan na 10 minuten zie je dat die oranje spelers de lijnen uitzetten. En gaan we wat meer tussen de linie spelen. Ja, ik kom twee keer op en uh, mag twee keer scoren. Mooier kan het niet. Ik ben uh, mijn moeder ook erg dankbaar, want uh, zij heeft die pot gekocht. Ik vind hem wel leuk trouwens. Als ster overigens, en dan een ander soort ster... kun je niet alles maken. Dat blijkt uit een persbericht van het persbureau Novum. Zangeres Rihanna verscheen gisteren, eergisteren ondertussen al... een uur te laat voor de concert in het Gelre Doom. Het persbureau meldt dat ze een rekening krijgt... van enkele tienduizenden euro's van de organisatie. Er zijn namelijk extra bussen ingezet. Gestallende concertbezoekers zijn met de bus naar huis gebracht. En de Nederlandse spoorwegen moest treinen vasthouden. Het personeel moest ook nog langer doorwerken... meldt een woordvoerder van Mojo... Waarom de zangeres te laat was, dat is niet duidelijk. Voor wie zelfs met een navigatieapparaat nog de weg kwijtraakt, zo iemand als ik... heeft TomTom Tom een nieuw stempakket gelanceerd... waarmee de routebeschrijving op sesamstraatniveau wordt gegeven. De Telegraaf schrijft erover op de site. Letterlijk sesamstraatniveau, want Bert en Ernie hebben de route ingesproken. De Amerikaanse Bert en Ernie. Op een YouTube-filmpje is te zien hoe de making of TomTom Tom ging. Take 51. 52! Next right, Bert. Cross the roundabout. Annie, slow down. Take it, the, ninth left. Left. The, the ninth left. The yes, ninth left. Yes. Go uh, straight uh, for uh, 600 uh, centimeters. Uh, Annie, you turn I ahead. Turn around when possible. Toll road ahead, Bert. Toll You yeah, have but... reached your destination. Ja Bert, goed. Op deze bijzondere datum trouwen twee tot drie keer... zoveel stellen als normaal. Ook Jan Smit doet het vandaag. Hij en zijn vriendin Lisa zitten daarvoor op Sint Maarten. Samen trouwens met de voltallige Nederlandse pers waar spraken ze zojuist. Men heft het er maar druk mee. Jan Smit zelf twitterde gisteravond... net een ontmoeting gehad met de ingevlogen pers. Hopen dat dat nu rustig blijft. Optimist, stiepje is het. Ja, en op Twitter komt de hype over dat huwelijk pas goed tot z'n recht... Allerlei mensen feliciteren Jan Smit en zijn aanstaande, En dan met name middenstanders. Een feestzaal feliciteert ze. Een drukkerij heeft een speciale geschenkdoos ontworpen. Een reisbureau moet eraan denken hoe romantisch het nu wel niet is... op Sint Maarten, enzovoort, enzovoort. En het is vandaag natuurlijk ook een bijzondere dag voor Jack van Gelderen. Hij doet vandaag voor de 250ste keer verslag op de radio bij de NOS. Voor de 250ste keer verslag van een interland van het Nederlands elftal. Vanavond oefenwedstrijd nederland zwitserland En speciaal voor de gelegenheid